mening dat wij ook de ark in moeten gaan. En als wij niet in de ark gaan, zoals Noach in de ark ging, gaan wij het niet redden. Want Yeshua komt terug en wat zegt Yeshua? Het zal zijn zoals in de dagen van Noach. Dus voor de dagen dat Noach het ark inging, en hoeveel zijn dat er... Noach was 500 jaar toen hij de opdracht kreeg om de ark te bouwen. Hij deed er 100 jaar over. Dus 600 jaar waren er voor de dagen dat Noach de ark inging. En in die dagen, of die dagen wat daar gebeurde voor de ark, daar moeten wij ook doorheen. Dus wij hebben ook een soort meer van ark. Want Yeshua zegt, en het is een waarschuwende boodschap: zo zal de komst des zones mensen ook zijn. Dus zoals in de dagen van Noach waren. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zonvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven. Tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte, zo totdat de zonvloed kwam en hen allen wegdam. Zo zal de komst van de zoon des mensen zijn. Dus exact zo, als in de dagen van Noach, zal ook Yeshua terugkomen. Dus wij moeten heel goed gaan begrijpen, wat gebeurde daar allemaal in die dagen? Waren ze een broodje pindakaas aan het eten? En limonade? Ik weet het niet, maar het zal... Daar niet over gaan. Waren ze aan het trouwen? Ja, natuurlijk. Werden, werden de huwelijken gegeven? Ja, natuurlijk. Is daar iets mis mee? Op zich niet. En toch zit daar een waarschuwende boodschap in. De vraag is, wat aten ze? Wat dronken ze? Wat werd er gehuwd? Wat werd ten huwelijk gegeven? Dat is heel belangrijk om dat te weten, want exact zo zullen wij daar ook doorheen moeten gaan. Maar wel in een beschermde vorm als de ark. Ik zie hier een mooie rechthoek. Dit is de ark. En als Noach zegt, kom, ga met me mee in de ark, wat doet u dan? Nou, misschien net één, maar de meesten blijven zitten. Nou, is precies zo gebeurde dat ook in de dagen van Noach. Precies zo. De mensen bleven zitten en alleen zijn familie, in totaal hij met zijn zeven, met zijn zeven, in totaal acht, ging in de ark. Maar de rest bleven zitten. Waarom? Wij moeten echt in de ark. Dat is de boodschap van vandaag Even terug naar een, inleiding, een stukje inleiding, Genesis 2, vers 23. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal mannen genoemd worden, want uit de man is hij genomen. Vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten... En zij zullen tot één vlees zijn. Je zou dit kunnen noemen het fundament van de mens op aarde. Hier draait alles om. Dit is de, de kroon, de, de mens is de kroon van de schepping van Yahweh. En het fundament is de man en de vrouw. De man zal zijn vader en moeder verlaten. En zal zijn vrouw aanhangen. En zij zullen worden... Eén vlees, volmaakt. Dat is ook de opdracht, daarom zeiden wij ook, ga heen en vermenigvuldig u. En het wordt een aantal keren herhaald, met name in het Nieuwe Testament, door Matthäus, door Marcus. Laten we Marcus opslaan. Marcus 10 vers 7. Het fundament van het verbond, het fundament van u en de aarde... De, de, waar wij op staan, is dat de man en de vrouw één vlees zullen zijn. Mark 10, hè? vers 7. En dat zie je een aantal keren terug in Gods woord. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten... en zich aan zijn vrouw hechten... En die twee zullen één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Waarom wordt het toch elke keer weer herhaald? Dan gaan we naar Paulus, wat zegt Paulus ervan in Efeze 5 vers 33. Dus dat zei Yeshua, zei dat, in um, Fariseeën kwamen bij hem... En zij vroegen hem, er was een vrouw en die was getrouwd. En de, de man ging dood en de vrouw hertrouwde met de broer. En zo tot acht keer aan toe. En ze vroegen hem, wie zal deze vrouw haar man zijn in het eeuwig koninkrijk? En zei Yeshua, oh misschien gaan we die tekst ook lezen. Bij de opstanding gelijk zullen zijn aan de engelen... En wij zullen niet meer trouwen. We zullen de status krijgen van het eeuwig leven. Dat is het fundament in de hemel. Dat de hemelse personen die daar wonen, de engelen, even algemeen woord engelen, of boodschappers, of wat u ook noemen wilt, maar ik noem het even engelen, die zijn voor de eeuwigheid. En die zullen. Niet trouwen. Want als ze gingen trouwen en ze zouden kinderen krijgen... dan zou je een overbevolking krijgen. Want zij zijn bestemd voor de eeuwigheid. Trouwen en kinderen krijgen zijn voor de mensen. Want als dat niet gebeurt, zouden de mensen uitsterven. Heel eenvoudig. En dan zegt Paulus, 5 vers 33. Ik lees even vanaf vers 29. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt en koestert het, zoals ook de heren de gemeente. Onthoud dat, de heren de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees, van zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. En dan zegt Paulus... Dit geheimenis is groot. Ik neem aan dat een aantal van u getrouwd zijn. En jullie hebben geheimenissen. Als echtpaar. Wat uw geheimen zijn. Maar ik wil wel weten wat de geheimenis is die Paulus hier noemt. Toch? Wat is er nou zo geheim aan? Dat een man zijn vader moet verlaten. En... Zijn vrouw moet aanhangen en zij worden één vlees. Wat is daar nou het geheim in? Wat is het geheim? Wat Paulus zegt, dit is een groot geheimnis. Dat staat erachter. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Dus Paulus zegt, ja, dit geheimnis, dat man en vrouw één worden, spreek ik met het oog. Kijk naar de komst van Yeshua, de Christus, de Gezalfde, de Messias en, en, en de gemeente. Wie is de gemeente? Yeshua is de bruidegom, de gemeente is de bruid. Dus die geheimnis slaat op de komst van Yeshua. Exact zoals Yeshua in het begin zei, Matthäus 24. Het zal zijn in de dagen van Noach, wanneer ik kom, zo zal het ook zijn. Dus de gemeente is hier de vrouw. Kortom, ook u moet ieder bij bijzonder zijn eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. Met het oog op Christus en de gemeente. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Met het oog op Christus en de gemeente. Waarom? Dat zegt Paulus in 1 Corinthe 11, vanaf vers 3. Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man. En de man het hoofd is van de vrouw. En God het hoofd is van Christus. Iedere man die bidt of profiteert en iets op zijn hoofd heeft, onteert zijn hoofd. Als je dus iets op je hoofd hebt en je bidt, onteert zijn hoofd. En wie was zijn hoofd? Christus. Iedere vrouw echter die bidt of profiteert met onbedekte hoofd, onteert haar eigen hoofd. Want het is precies hetzelfde alsof zij kaalgeschoren is. Want als een vrouw het hoofd niet bedekt heeft, laat zij zich dan ook maar kaalknippen. Als het echter voor een vrouw schandelijk is kaal geknipt of kaalgeschoren te zijn, laat zij dan het hoofd bedekken. En dan bedoel ik niet een hoofddoekje. Mag hoor. Dat is gewoon uiterlijk, uh, uiterlijk iets. Dus een... Maar het gaat hier over haar, dat je hoofd bedekt is met haar en niet kaal geschoren. Een man moet het hoofd namelijk niet bedekken, omdat hij het beeld is en de heerlijkheid van God is. Herinner je, met het oog op Christus en de gemeente. De vrouw is echter de heerlijkheid van de man. De man immers is niet uit de vrouw, maar de vrouw is uit de man. Met het oog op Christus en de gemeente, de gemeente is uit Christus. Galaten 3, vers 16. Want wij zijn in Christus. Met het oog op Christus en de gemeente. De vrouw is uit de man. Want ook is de man niet geschapen omwille van de vrouw, maar de vrouw omwille van de man met het oog op Christus en de gemeente. Heb je hem? Daarom moet de vrouw met het oog op Christus en de gemeente... de vrouw, de gemeente... daarom moet de gemeente, de vrouw... een teken van gezag hebben op het hoofd. En wat is dat? Het gezag met het oog op de gemeente... Wat is het gezag? Het woord. Dat is het teken. Het gezag op het hoofd is het woord en de geest. Het woord en de geest. Jij zegt toch: Als ik wegga, zal ik de vader bidden. En hij zal u de troosten zenden. En hij zal u kenbaar maken in uw hart alles wat ik u geleerd heb. En hij zal u de toekomst verkondigen. Het woord. Jeremia 31 en de Geest, hij zal u de Tora in uw hart schrijven. Dat is het gezag wat over ons is als gemeente. Waarom hebben wij het gezag, het woord en de Geest zo hard nodig in deze laatste dagen? Om willen van de engelen. Is dat een vreemd? Straks zal het wat duidelijker worden. Genesis 6, vers 1, 2. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen... en de dochters bij hen geboren werden, dat de zonen gods... nou, herzien de stadenvertaling, ik zeg godszonen... maar de zonen gods, ben Elohim, de dochters van de mensen, benot Adam... zagen dat zij mooi waren en zij namen zich vrouwen... Uit allen die zij gekozen hadden. Er is iets vreemds aan de hand in de dagen van Noach. Er waren zonen gods. De vraag is, wie zijn de zonen gods? Hier. Er is een, een ander verhaal. Maar u weet, de Bijbel moet u gaan onderzoeken. En kijken of, alles dat, of dat zo is. Handelingen 17 vers 10. Onderzoek uw Bijbel, alles wat u hoort, alles wat u leest, onderzoek of dat zo is. Er is een verhaal dat zegt: de zonen van Gods, daar zijn de zonen van Seth, de derde zoon van Adam. U weet? Cain uh, sloeg Abel dood en Cain en de dochters van de mensen, dat zijn de dochters uit Cain, want Cain was een boze man. Het was een kwade man, die had zijn broer Abel doodgeslagen. Maar we vergeten, had God Kain vergeven? Ja, God had Kain vergeven. Want hij kreeg een zegel op zijn hoofd. En wie hem ook wat aandeed, zou zevenmaal gestraft worden. Is dat een vloek of een zegen voor Kain. Dat is een zegen. Dat is een zegen. Dus de dochters van Cain waren heel gewoon. De zonen van Zet, er staat de zonen van Elohim. Is Zet Elohim? Nee. Zet is, een, is de zoon van Adam. Adam was een zoon van Elohim. Adam is een zoon van Elohim. Want Adam is door Javer gecreëerd. Adam was zijn directe vader. Net zoals Jeshua, de eerstgeborene zoon van Yahweh is. Dus Yeshua ook een zoon van je. Maar er zijn veel meer zonen van Yahweh. Tenminste, zo zou worden zij genoemd. En een aantal, ik heb de teksten eronder gezet. Job 1, vers 6. Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen. Ben Elohim kwamen om hun opwachting te maken bij de Heeren, bij Yahweh. Dat ook haar satan in hun midden kwam. Dus in het midden van de zonen van God was haar satan in het midden. Dus hij was omringd met de zonen God. Wie waren dan die zonen God? Nou, Job 2 vers 1 gaat er ook over. Job 38 vers 6... En vers 7, toen de morgensterren, sterren, meervoud, morgensterren, samen vrolijk zongen. En al de zonen van God, er staat in mijn Bijbel kinderen, maar dat staat in de grondtekst. Ben Elohim, zonen van God, juichten. En wie waren die, die zonen van God? Nou, dat staat ervoor, de morgensterren. Meervoud, er zijn dus meerdere morgensterren. Yeshua noemt zichzelf ook een morgenster. Hasantan wordt ook een morgenster genoemd. Staat in uw Bijbel, u kunt het allemaal nagaan. Daniel werd samen met, drie, met twee anderen in de oven gegooid. En Nebukadnezar zegt, wie is die vierde man? En dan zegt hij op een gegeven moment, een engel heeft u gered. Daniel 3, vers, vanaf vers 23. Maar toen deze drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden, midden in de brandende vuur gev gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart, haastig zond, stond hij op, nam het woord en zei tegen de raadslieden, hebben wij niet... Drie mannen gebonden, midden in het vuur geworpen. Zij antwoordden en zeiden tegen de koning: Jazeker, o oh, koning. Hij antwoordde en zei: Zie, ik zie vier mannen. Midden in het vuur, rond, vrij rondlopen. Zij hebben geen letsel. En de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van goden. De grondtekst staat hier: de zoon van God, Ben Elohim. En in vers 28 zegt Nebukadnezar, nam het woord en zei: Geloof zij Elohim, de Elohim van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden. De hele Bijbel staat vol met engelen, van Genesis tot Openbaringen. En ik weet niet hoeveel engelen er voorkomen in de Openbaringen: heel veel. Denk maar aan zij die de bezuin blazen. Denk maar zij die de schalen gooien. Denk maar aan die de zegels openen. En de vier engelen die om de... En noem maar op. Zoveel engelen. We hebben te maken met engelen. Er is alleen een waarschuwing. Nehemia 9 vers 6 zegt, zegt... U bent het, wij, u alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel en... Heel het leger erin. Toen ja werd de hemel schiep, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De hemel kwam eerst. Op het moment dat de hemel werd geschapen, werd alle inhoud van de hemel ook geschapen. Dat staat niet in Genesis, maar dat staat hier. En heel het leger, en wie was het leger? Dat zijn de legerscharen. Dat zijn de engelen. De aarde en al wat daarop is, dat is de tweede, de zee en al wat daarin is. En de menigte aan de hemel buigt zich voor u neer. En dat staat eigenlijk in de grondtekst. En de menigte van de hemel buigt voor u neer. De God geschapen. Hemel inclusief de zonen gods. Als God, toen God de hemel schiep, schiep hij inclusief de zonen. Want hij is de vader en de rechtstreeks geschapene werd de zonen gods genoemd. We hebben te maken met engelen en u weet ook waar ze vandaan komen. Gewoon uit de schepping. Genesis 6 vers 4 en als we teruggaan naar de dagen van Noach. In die dagen, in de dagen van Noach van voor de vloed... En ook daarna, dus na de vloed, waren er reuzen. Waar komen die nou vandaan? Het uh, Hebreeuwse woord is neflin en dat betekent de gevallenen, letterlijk. Maar vaak wordt vertaald als reuzen, maar letterlijk betekent het gevallenen. Er waren dus op een gegeven moment reuzen op de aarde toen God, de, de zoon van God, bij de beide dochters van de mensen waren gekomen en die ...kinderen voor hen baarmen. Dus de kinderen die uit de, van de mensen kwamen... ...en de oorzaak daarvan waren de engelen... ...hebben geproduceerd en er kwam dus reuzen, Nephilims En we weten allemaal dat ook na de vloed... ...dat Jozua de opdracht kreeg, dat zelfs David de opdracht kreeg... ...om die reuzen te doden... Op dit moment is er een staat Israël. En aan de kust van Israël is de gazastrook. En dat land is eigenlijk zo klein mocht als de, als de gazastrook in het land Amerika was, dan zou Amerika zo doen. Weg ermee, in één keer. Als de gazastrook met de vijanden van Israël, ik noem maar wat, in Rusland was, had Poetin gezegd, huh? weg ermee. Zo klein is het. Waarom lukt het Israël niet met hun grote legermacht, met alles wat ze hebben, om tegen dit het groepje vijanden te zeggen, die regelmatig raketten schieten op Israël, waarom kunnen ze niet zeggen, weg ermee. Dat moet toch zo kunnen? Want Israël is zo machtig, zo sterk, waarom lukt dat niet? Dat komt naar mijn inziens omdat Jozua verzaakt heeft om die reuzen te doden. Want we hebben niet te maken met vlees en bloed. We hebben te maken met de machten, de heersers in de geestelijke gewesten. En Jozua heeft verzaakt om die reuzen te doden. En dat heeft tot conclusie dat er vandaag de dag nog steeds dat zij bestaan. Tegen het volk Israël, tegen het land. Want het is peanuts voor het leger van Israël. Om, om zijn zomaar de zeeën, huppakee, weg mee, Raketten op mijn land, bijna allemaal. Huppakee, maar het lukt niet. Er is een macht werkende. Dit zijn de geweldenaars. Nimrod was een geweldenaar. En dan zou ook de Reus Goliath. was een geweldenaar. Van oude tijden af mannen van naam. Nou, een feit. Lucas 20, vers 36. Dit gaat over het verhaal. Dat als Yeshua terugkomt. Dat uh, zij die uit de opstanding komen. Zullen min of meer gelijk zijn aan de engelen. Omdat zij kinderen van de opstanding zijn. Zo. So, Haas Satan een derde van de engelen, viel en twee derde bleven aan de goede kant, bleven bij Javert. Dus één tegen twee. Dat zou een reden kunnen zijn dat Haas Satan een leger wilde creëren en hij gebruikte daarvoor de mensen. En dat nieuwe leger, de dat waren die Nevelins. Maar de belangrijkste reden staat in Genesis 3 vers 15. Dat is de eerste profetie en die komt van Yahweh persoonlijk. Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u, dat was de slang in het hof, tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Tussen uw zaad en haar zaad. Dat zal u de kop vermoorzen en, het, en dat, de eerste zaad van de vrouw, is Yeshua. Ja, dat kunt u lezen in openbaringen 12. Zal een mannelijk kind zal geboren worden uit de vrouw. En de vrouw is hier de gemeente, Israël. En u zult het de hiel vermoorzen. Zo, so, er werd een profetie uitgesproken door Yahweh over de vrouw over Israël, maar ook over de tegenstander. En die tegenstander vond het maar niks. En die bedenkt, wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat de vrouw, dat de gemeente, dat, de, dat het volk van God niet in staat zal zijn om de Messias voor te brengen. Dit is zijn plan. Hij verminkt het vlees, het pure vlees van de vrouw, door de vlees te, te vermengen met zijn eigen vlees en min of meer uh, ja, te misvormen de DNA-stelsel van de mens, de kroon van de schepping. Als hij dat voor elkaar kreeg, dan waren wij allemaal, tegenwoordig heb je daar een mooi uh, modern woord voor, het, hybride niet meer puur, niet meer volmaakt, maar vermengd. Judas 1, vers 6. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard... maar hun eigen woonplaats, de hemel, hebben verlaten... heeft hij het oordeel van grote dag... met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Dus zij zijn... Verzekerd tot op de dag des oordeels. En de dag des oordeels is de dag des heren. En de dag des heren is de komst van Yeshua. Maar daarvoor worden ze een moment vrijgelaten voor vijf maanden. Evenzo is het ook in Sodome en Gomorra. Dus ook in de profetie dat Yeshua zegt... De komst van mij zal ook zijn zoals in de dagen van Sodom en Gomorra. Dus net zo in die dagen waren de dagen als in de dagen van Noach, voor de vloed. Die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben met ander vlees en ander vlees achterna zijn gegaan. Dus de engelen hebben iets gedaan wat zij niet mochten. Want ze waren engelen, ze waren voor de eeuwigheid bestemd... en ze mochten geen huwelijk aangaan en zichzelf niet vooruit produceren. Dat wil niet zeggen dat ze dat niet konden. Ja, dat is wat anders. Kijk, wij zijn Torah-gelovigen. En een Torah-gelovige ligt niet. Toch? Zeker weten? Een Torah-gelovige... Steelt niet. Toch? Is dat zo? Gelooft u dat? Hm. Je mag niet stelen, je mag niet liegen, maar dat wil niet zeggen dat je het niet doet. Dat is heel wat anders. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik wel eens wat steelt van mijn baas... Ik weet dat ik mag kopiëren. Ik mag zijn kopieerapparaat gebruiken. Maar soms is dat wel een beetje te veel. En dan voel ik me best wel bezwaard om. Moet ik het ook niet doen. Amen. Het is niet vanzelfsprekend dat u niet steelt. Of niet liegt. Of, of een van de tien uh, geboden niet meer doet. Of wel doet. Dus we hebben hier iets te maken met in de dagen van, in de dagen van Noach wat er gebeurt. Petrus 2, een andere getuige, zegt hetzelfde. Staat in, de, in het boek daarvoor, Petrus 2, vers 4. Want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen in de hel, in de abyss, in de bodem, bodemloze put geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, het oordeel, Straks, als Yeshua terug is. En als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft. Toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht. Er zijn een aantal engelen die op dit moment in de abyss, in de bodemloze put zitten. En ze zijn daar geketend, ze zijn bewaard tot het oordeel. En Yeshua getuigt daarvan. En als Yeshua gelooft en vader Yahweh zegt... dit is mijn zoon, luister naar hem, luister naar hem. En Yeshua zegt, het zal, als ik terugkom, zegt Yeshua... zal het zijn zoals in de dagen van Noach voor de zonvloed. En wat gebeurt er nou in de dagen... ...voordat Yeshua terugkomt. Ik heb hier nog de Engelse vertaling. Genesis 6, vers 12. En Elohim looked upon the earth and behold it was corrupt. And all flesh had corrupted. Het Hebreeuwse woord is shagat. En dat betekent het vlees, al het vlees was vervallen... Was geruineerd, was verdorven, was verminkt. De totale DNA van de mensheid was verdorven. En dat is de reden waarom de schepping, de kroon van de schepping, waarom Yahweh zegt: Helaas moet ik de wereld die ik gemaakt heb, met alles erop en eraan vernietigen. Maar prijs God, halleluja! Noach was een rechtvaardig man. Noach was perfect. Die was nog niet corrupted. Noach en hij en zijn generatie, his generation. En Noach wandelde met God. Halleluja. Er was nog redding. Noach en zijn familie, zijn vrouw, zijn zonen en zijn schoondochteren. En wat staat er in het Hebreeuws bij perfect? Tamim. En tamim betekent zonder smet, gaaf, onbesoeld. En dan moet je denken, dat is bijna Pesach. En vier dagen van tevoren nemen we een lam die gaaf is. Die volmaakt zonder smet. Dat is hetzelfde woord dat hier gebruikt wordt. Het lam dat zonder smet is. En zonder bedorven. En wie is ons lam? Dat geslacht is Yeshua. En Yahweh zegt dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtenspinsels van hart elke dag alleen maar slecht waren. Genesis 6 vers 7. En Yahweh zei. Ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Prijs God voor Noach. En er was nog een persoon, dat is Henoch, die werd niet ouder dan 300, en nog iets. De oudste was Methuselah, en het was niet Noah, ik dacht dat Noah, of Adam was, maar Methuselah was de oudste. En ze hadden allemaal een leeftijd van rond de 900 jaar, op Henoch na. Matthäus 24, vers 39, en het is ook voorzegd door Daniel... Daniel voorzegt wat er in het einde, de tijden, voor de komst van Yeshua zal gebeuren. En dat heeft hij het over de droom van Nebuchadnezzar, de uitleg van het beeld. U kent het beeld met hoofd van goud, borst van zilver, lendelen van koper en de benen van ijzer. En het laatste stukje, de voeten, Daniel 2, lees even vanaf vers. 41, 42 dan maar. En de tenen van de voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem. Dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dus er komt een koninkrijk dat u gezien hebt. Het gaat over het beeld wat Nebuchadnezzar gezien heeft. Het ijzer vermengd met modderige leem. Zij zullen zich door menselijke zaad vermengen. Daar heb je het. Ik denk dat dit uh, figuurlijk is. Daarvoor waren de benen, het koninkrijk van de Romeinen. En waarom werd dat ijzer genoemd? Ze waren keihard. Wil je niet met ons meegaan als Romein en onze uh, geloof aanhangen? Nee? Kopje af. Dat is ijzer, dat is keihard. Dat is ja of dat is nee. Wil je niet de zegel accepteren? Kopie af. Dat is ijzer. Maar die zullen zich vermengden met het zaad van de mensen. Maar ze houden geen stand. Prijs God. Ze zullen zich niet aan elkaar hechten. Zoals ijzer zich niet vermengt met leem. En prijs God. In de dagen van die koningen. Die dus nu komen. Voor de komst van Yeshua. Zal de God van de hemel. Echter een koninkrijk doen opkomen. Dat voor Eeuwig niet ten gronde zal gaan en waardoor de hele heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Dus gelijktijdig komt daar een koninkrijk van Javé. In eeuwigheid zal dat koninkrijk niet verloren gaan. Halleluja. Bent u toevallig dat koninkrijk? Hoort u daarbij? Je mag jezelf toebehoren aan het koninkrijk en we zien dat koninkrijk nu opkomen wereldwijd tegelijkertijd is daar dus een koninkrijk van de tegenstander wanneer zal het koninkrijk van de tegenstander de wereld beheersen dat is als de eerste wee komt de eerste wee er zijn drie weeën en de eerste week komt bij de vijfde bazuin. De vijfde bazuin. We zijn dus bijna, want bij de zevende bazuin komt Yeshua terug. Nou, bij de vijfde bazuin en de vijfde engel blies op de bazuin en hij zag een ster. En we hebben al gelezen, een ster is een engel of een wezen uit de hemel. Uit de hemel... Op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put. Van de afgrond, de abbis gegeven. Dus hij heeft de sleutel. Van die put. Waar die gevallen engelen in zitten. Tot op de, oor, tot de oordeel. Die gaat hij openen. Bij de vijfde bazuin. En later lees je ook dat uit die put. Uh, Sprinkhanen komen. Een beeld. En ze schorpioenstaarten. En noem maar op. Yeshua heeft het erover. Daniel heeft het erover. Petrus heeft het erover. Uh, Judas heeft het erover. Zelfs Paulus spreekt hierover. Paulus in 2 Thessalonians 2 vers 3. We kunnen er niet onderuit. En de zaak is dat u voorbereid bent. 2 Thessalonicens 2 vanaf vers 3. Laat u... Op geenerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet. Welke dag? De dag van de wederkomst van Yeshua komt niet. Tenzij eerst voor de dag van de wederkomst, zoals in de dagen van Noach, tenzij eerst de afval gekomen is. Nou, veelal wordt hier vertaald de afval van gelovigen. Zijn dit de christenen? Waarvan moeten zij afvallen? Afvallen van dat zij kerstmis vieren. Afvallen dat zij Pasen vieren. Afvallen dat zij op de zondag samenkomen in plaats van de Sabbat. Dat is helemaal geen afval. Dat slaat nergens op. Als dit mensen zijn, gelovigen... dan zou de enige afval zijn... zij die de geboden van Jawe doen... en de getuigenis van Christus hebben. En u zegt dat u dat bent... Dus de ene, als dit gelovigen zouden zijn, dan zou u de afval zijn. Nou, ik geloof dat niet. Want openbaring 12 zegt, er is maar een overblijfsel van het zaad van de vrouw. Er is maar een hele kleine groep dat overblijft van het zaad van de vrouw. Als die zouden afvallen, is er niks meer. Wij zijn maar met een hele kleine groep in de laatste dagen. Hier staat een woord apostasia. En die komt maar twee keer voor in de hele Bijbel. Hij komt ook voor in handelingen. Toen Paulus terugkwam in, in uh, Jeruzalem. En Jacobus had daar het woord. Dat is de andere broer van onze heer. En Paulus getuigde: er zijn ontzettend veel Judeërs tot geloof komen en zij doen allemaal de Tora. Dat staat er. En er waren ze een groep in Jeruzalem. Maar er is ook een hele grote groep die zijn afvallen geworden, apostesia, van de wet van Mozes. Dat is, het tweede. Dat is een werkwoord. Hier is het een zelfstandig naamwoord. De afgevallenen. Maar eigenlijk zijn dit de gevallen engelen. En waarom weet ik dat? Dat staat daarnaast. Want hij ze komen samen met. Dus lees verder. En de gevallene moet eerst komen. En de mens van de wetteloosheid. De zoon van verderf die geopenbaard is. En wie is die zoon van verderf? Dat is hun aanvoerder. Uit die put. Eerst moet die put geopend worden. En de gevallene... Moeten eerst komen. Daar heeft Paulus het over. Want in de context gaat het over de wederkomst van Yeshua. Zoals in de dagen van Noach. Dat staat er. Daar heeft Paulus het over. Laat je niet gek maken of dat Jezus nu terugkomt. Of uh, hij is daar in de woestijn. Ga daar naartoe. En Yeshua zegt zelf, als je dat hoort, ga niet naar de woestijn. Lieve mensen, ga niet naar de woestijn. Dat zijn letterlijke woorden van Yeshua. En Yeshua zegt zelf, als je dat hoort, als je hoort dat ik in de woestijn ben, ga er niet heen. Um, Yeshua waarschuwt ons, het zal zijn als nooit eerder is geweest, zo erg. En zelfs een uitverkorene zou moeten oppassen, want zelfs de uitverkorene zal hij proberen te misleiden of te verzoeken. Openbaring 9, vers 11: En ze hadden een koning over zich. Ze hadden een aanvoerder over zich. Een engel van de afgrond. Hij komt dus ook mee, samen met al die andere gevallen engelen. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks de naam, heeft hij de naam Apollyon. En dat, beide zijn vertaald de verwoester. En Daniel 9, vers 27, heeft daar ook al over iets over gezegd. En dat ging in de, de 70ste jaarweek, het gaat over de professie van de 70ste... en halverwege die week was Messiak Karaat. Herinnert u nog? Dat staat voor in vers 26. Maar over de gruwelijke vleugel, zei die er niet, het zegel van ja wij hebben... daar kom ik zo meteen op dragen, zal een verwoester komen... Dan zegt Daniel, zelfs tot aan de voleinding. Welke de volleinding? De voleinding dat Yeshua, het moment dat Yeshua terugkomt. Want dan zal hij gepakt worden en weer tot in eeuwigheid in de put geworpen. Duizend jaar later wordt hij voor een moment weer vrijgelaten. Waarom weet ik ook niet, maar daar komen we nog wel een keer op terug. Die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoeste. En als je Daniel 9 bestudeert, is de verwoeste het volk. Het verwoeste volk in dit geval. Het volk van Jav dat verwoest had. Zij die dichtbij waren, het, het huis Juda en zij die ver weg zijn, verstrooid onder de volken het huis Efrim, Verwoest. Maar in die verwoeste, hebben we net gelezen, zegt Daniel, is er ook een Koninkrijk dat zich. Naar boven komt. En over dat verwoeste zal de verwoester komen. Hoe kunnen wij de ark ingaan en beschermd worden voor dit, deze gebeurtenis, voor de komst, in de dagen voor de komst van Yeshua, bij de vijfde bezuin, bij de eerste wee? En tegen hen die uit de abyss komen, dat zijn in ieder geval engelen, werd gezegd dat zij geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde of welke groene plant of boom dan ook. Maar alleen aan de mensen die het zegel niet op hun voorhoofd hebben. Dus als je het zegel van Yahweh op je voorhoofd hebt, heb je er geen last van. Dat is de ark. Dat is jouw behoudenis. Het zegel op je voorhoofd... dat staat in Openbaringen 22 vers 4... is de naam van Yahweh. Op je voorhoofd wordt niet geplakt... maar in je denken... is de naam van Yahweh. In je denken. Dat is in je voorhoofd. En wat is de naam van Jav? Modern Hebreeuws, Jod-He-Waf-He... Paleo, Hebreeuws. En allereerste figuren. Hebreeuws. Ik moet tekenen. En er staat het eerste teken. Is een hand. En dan staat er. Een poppetje. Met de handen omhoog. Misschien dat het geprezen wordt. Maar de algemene vertaling is. Aanschouwen. Maar je zou ook kunnen zeggen Prijs God. Maar aanschouw God. Het derde is een. Waf, dat is de nagel, en weer een poppetje dat aanschouwt. En de algemene vertaling is, aanschouw de hand, aanschouw de nagel. Een verwijzing naar Yeshua. Dat is de algemene vertaling. Daar wil ik een extra vertaling meegeven. geven. Dat staat in openbaringen. En verder ook. Zij die de geboden van Yahweh doen. Wandelen in zijn gerechtigheid. Dat is doen. Geloof is doen. Geloof komt door het horen. En het horen van het woord van Christus is doen. Doe de geboden. Doe de feesten. En de, waf, de nagel verwijst naar Ezekiel 37, vers 26. Wat zei Ezekiel daar ook alweer? Hij heeft het over het eeuwig verbond. En hij noemde dat eeuwig verbond het verbond van shalom. En shalom, de letter, dezelfde letter waf, is daar gesneden. Karaat. En dat verwijst naar het offer van Yeshua, de Messiaak, karaat. Nou, en dat verwijst weer naar het... Herstel van het verbond door Yeshua, dat u en ik mogen hebben. Samen met vader Jahweh door Yeshua. En verder zegt Johannes, het getuigenis van Jezus, is de geest van profetie. Zat verderop in, in openbaringen. En de geest van profetie is de geest van Jahweh die de Torah in onze harten schrijft. Nou, dat is de naam die wij dragen. Wij doen de geboden van Yahweh en hebben de getuigenis van Christus. Luister naar de stem van Yahweh in uw hart... U kunt naar mij horen, u kunt naar elkaar horen, maar luister naar de stem van Yahweh in uw hart. En doe de geboden van Yahweh. Dat is uw garantie, dat is uw ark, dat is het verbond. En we hebben het nodig om in de laatste dagen, voordat Yeshua komt, om daar doorheen te gaan. Laten wij de geboden van Yahweh doen met een vrolijk, blij hart. En luister naar de stem, luister naar je hart, lieve mensen. Amen.